Make me mean, yes, Lord, make me mean Well, I don't want no bond out of woman Make me mean, yes, Lord, make me mean Well, I don't want no sugar in my coffee Make me mean, yes,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 Mevrouw op de beke. Mevrouw deegroller. Mevrouw stip. Stip. Mevrouw hak. Hak. Mevrouw loof. Hutjes. Lof Mevrouw kistemaker en mevrouw Schroud. Hamer. Schroud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 Juffrouw van der Stang... Mevrouw Perenboom. Mevrouw Op de Beken En mevrouw Stofregen... Die zijn helaas niet verschenen. ...wel aanwezig... Zijn. ...zijn... ...mevrouw Zwaarmakers... ...mevrouw Deegroller... ...mevrouw Stip...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 Mevrouw Stip. Stip. Mevrouw Hak. Hak. Mevrouw Loof. Hutjes. En mevrouw Schroot. Hamer. Van harte. Hutjes. Hutjes.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 Ondanks dat het bijna 30 jaar oud is, denk ik. Je blijft gieren, ze worden het dan. Van de ledenlijst geschrapt. En we gaan gewoon verder. Met mevrouw Zwarman! ...en het hele Zootje. Ja, het blijft gewoon zo verschrikkelijk goed... ...ondanks dat het... ...hoe oud het ook is... ...maar het, het is... ...van weergeloze klasse dit... Toon Hermans dus. En uh, dat, uh, dat die, ja, de, de voorzitter van, uh, van ons genoegen was dit. Dus uh, daar ging het over. En uh, waarom draaien we nou zoveel Toon Hermans, uh, Dolly? Weet jij dat? Ja, natuurlijk weet ik dat. Ja, ik, <laughs> ik heb zelf aan het wiegje gestaan <laughs> van het gebeuren. Maar ik, ik hoorde net dat je wilde zeggen... dat je het liever geheim hield tot morgenavond... zodat de mensen... We moeten luisteren om te zien wie de ja, morgen maar, weet je, je, je kan natuurlijk ook zeggen... van we gaan het gewoon vertellen. Dan weten we zeker dat er een heleboel luistert. Ja, nou, zo is het maar net. Dat lijkt me ook... Uh... Ik had het trouwens al verteld. Ik heb zijn naam ja, al genoemd. Ik, ik heb zijn naam al genoemd. Ja, ja, ja, ja, ja mensen. Ja. Niemand minder dan de vaste toneelmeester van uh, Toon Hermans... is morgenmiddag hier aan onze stamtafel... om uh, natuurlijk allerlei prachtige verhalen te vertellen... omtrent, omtrent de optredens en... Uh, het, het uh, personage van uh, Toon Hermans en, uh, en over zijn rol die hij daar ook in gespeeld heeft. Hij is natuurlijk ook in heel veel fragmenten te zien, hè? Geweldig. Ja. Leuke gast morgen. Ja, wat is er? Gaat er weer wat fout, jongen? Nee, nee toch? Hoor, nee. Oh, je hebt toch alles onder controle? Ik ah, niks fout, nee, Mal van dat ik weer de verkeerde plaat opzet. <laughs> Kleine geitje. <laughs> ja, die hadden we al gehad. Die hadden wel al gehad, dus die gooiden we eruit. Sowieso. Dat was even verwarrend. Ik was een beetje laat. Ik kon niet zo gauw die conferentie vinden. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Then I'm not so blue. When you're close En dat nummer dat heet The Groovy Kind of Life, Love. En dat is later nog eens dun overgedaan door Phil Collins uit de film Buster. Zie hem luncht.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 Ja, Donnie, ga je gang. Ja, vandaag heten we welkom in ons programma Bram Molenaar van Strand Actief. Klopt dat? Hey, goedemorgen, goedemiddag. Ja, ja, ja goed. daar hebben we Bram. Welkom. Zeg, Bram, jij hebt uh, een paar hele leuke vacatures geplaatst deze week. Zou jij ons daar wat over willen vertellen? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. ja. Nou ja, ten eerste ben ik benaderd door, door Pluspunt. En, ja. door, door, en, en, en die vroegen vroeger mij in eerste instantie of ik uh, ja, wilde, wilde meedoen aan het idee. Om, uh, om de jeugd een uh, realistisch beeld te geven van uh, een aantal uh, jobs in Zandvoort. Ja, en ja. die heb jij natuurlijk. Juist. Want en je en, hebt ook... uh, geloof ik drie uh, vacatures geplaatst, hè? Ja, dat klopt. Dat heb ik gezien. Ja, we kunnen ze natuurlijk niet alle drie uh, helemaal uitvoeren, gaan bespreken. Want daar hebben we natuurlijk de tijd niet voor, maar... Mensen kunnen natuurlijk altijd naar aanleiding van dit gesprek... even gaan kijken op de website. Um, ik heb begrepen dat jij een, een, een link wil leggen tussen uh, de Kids Weeks... Hè, die we altijd hebben in februari, meen ik. Kids Adventure Week, waarin de kinderen allerlei workshops kunnen volgen... en kennis maken met allerlei leuke activiteiten in en rond Zandvoort. En vanaf dat moment wil jij geloof ik beginnen, hè? Ja, dat klopt. De winter wil ik gebruiken om een leuke brainstorm te houden en daar jullie yeah. nog zeker wat van me horen. Alleen in het voorjaar van, van februari um, dan organiseert het VVV in Zandvoort de Kids Adventure Week yeah. en dat is echt gebaseerd op kinderen. Uh, maar ja, ik heb de jeugd en zeg maar de jongeren nodig om daarmee mij te helpen yeah. om, om die week heel leuk te maken voor, voor die kids. Dus daar uh, uh, wordt al gestart. Maar na die week uh, kun je ook nog uh, mensen gebruiken, jongeren die jou helpen met allerhande uh, activiteiten? Ja, zeker. De ja. standaardtief die organiseert een, een, een hoop uh, activiteiten voor kinderen, maar ook voor volwassenen en ouderen. Ja. En um, ja, ook daar heb ik heel graag een handje nodig. En ook de gedachten van, van, die, van die jongeren, ja. want ze leuke ideeën hebben... En, ja, En, en in de combinatie kunnen we hele leuke dingen doen voor Zandvoort. Heb je een voorbeeld van een activiteit... Uh, zodat, zodat de mensen die nu luisteren... en vast en zeker ook jeugd, want ze hebben herfstvakantie nu... dus op dit tijdstip kunnen ze nu ook luisteren. Uh, wat, wat voor soort activiteiten? Waar moeten we aan denken? Nou, dan nemen we even de kids Adventure Week weer. Ja. Um, bijvoorbeeld een, een, een, voor, voor de kinderen een, een leuk piratenthema... En daar moeten ze echt voor maken worden. Dus kinderen, jongeren die eigenlijk het leuk vinden om zichzelf een beetje te verkleden... en in thema ja. te werken van, van ja, alles wat op het strand te maken heeft. Dus ja. onder andere ook piraten. Ja. ja, die kunnen dan met mij, met mij een leuk toneelstukje opdoen. En dan vervolgens ja. echt daadwerkelijk uh, zandgestelen bouwen... En, en, en dat soort uh, ja, leuke, leuke dingen op het strand. Ja, dus, dus voorwaarde is wel dat je dan als jongere het leuk vindt... om met kleinere kinderen uh, samen allerlei leuke dingen te doen... En eh, ja. moet, eh, wordt er dan ook van ze verwacht dat ze helpen met het voorbereiding... Ja, zeker. En we, ja. en we hadden, worden we echt een, een briefing van tevoren gehouden. Ja. En dan weet iedereen zijn plek die je moet vullen... en wat zijn verantwoordelijkheid is. Ja. En volgens uh, ja, maken we er een mooie dag van. En dan sluiten we ook af. Dus ook na de activiteit moet er weer uh, geëvalueerd worden. Ja. Wat kan het beter? En op die manier gaan we met elkaar een, een, een leuk concept opzetten. En, en ik heb ook begrepen dat je uh, plek hebt voor een paar mensen... die uh, uh, dit als stage zouden willen doen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dus ook dat, dat doen we. we in combinatie met verschillende middelbare scholen. Ja. En uh, daar hebben wij gewoon een leerplek ter beschikking. En mocht het jeugd zijn uit Zandvoort, dan zijn we natuurlijk ook open voor, voor, voor deze jongeren. Ja. En die kunnen een, een mooie stage volgen. Zo noemen we noemen het wel echt een snuffelstage. Dus ze krijgen van alle facettes wat mee. Ja. Maar het is, het is een hele leuke ervaring. Nou. En zeker leerzaam. Ja. ja, dat lijkt mij ook. Dus uh, als jongeren geïnteresseerd zijn... dan kunnen ze zich wel vanaf nu al melden. Hè? Want dan kun je dat natuurlijk in aanloop naar februari meenemen, toch? Heb ik dat goed Juist. begrepen? Ja. ja. ja. Oké. Okay. Nou, en de, Iedereen mag zich melden uh, bij... Uh, of, uh, de informatie is te halen via VIP Zandvoort... Vip-Zandvoort.nl en dan kijk je bij de vacatures en dan bij de doelgroep Jongeren vanaf 13 jaar. En uh, de, uh, jullie mogen ook contact opnemen met Floortje Valk van het uh, Jeugd-Jongerenwerk. En uh, die kun je bereiken op telefoonnummer 06 363 00809. Want op die manier worden de, uh, wordt het gebundeld, toch? De aanmeldingen. Oké, okay, ja. Bram. Nou, ik wens je ontzettend veel succes met alle strandactiviteiten. En ik hoop dat je een heel mooi jongere team om je heen gaat krijgen om je terzijde te staan. Ja, bedankt. Nou, nou daar gaan we voor zorgen. Mooi zo. Zeg, Goed. Bram, bedankt voor je mooie vacature deze week. Dankjewel. Succes. Okay. Dag. Ja, en de factuur is natuurlijk na te lezen op onze Facebookpagina uh, www.facebook.com slash Want Want telefoon, dat uh, vergeet je natuurlijk zo weer, dat ik zo gauw niet de kans heb dat op te schrijven. Dus, dat uh, kunt u allemaal nog eens terugvinden op onze Facebookpagina Luncht. En zo heet de pagina, dus ga in het CFM luncht tikken, want dan kom je er niet. Luncht, dat is hem. Uh, ja, nou, weer even met muziek verder Yeah, like, I have to take a minute. Yeah, we hear him, yeah. No, okay, then. Our music, Dryer! This is one direction. And still, my girl. She's been my queen since we were 16. We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 Alright She belongs to me still my girl Jawel, nou dat zou ik me niet aan beginnen En dit is The Loving Spoonful Summer in the City Hot town, summer in the city Back of my neck getting dirt and gritty Bend down, isn't it a pity Doesn't seem to be a shadow in the city All around, people looking half dead Walking on the sidewalk harder than a match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 Sebastian, de Love in Spoonful en FM voor Zandvoort en de regio. Summer in the City, hier is het regionieuws met onze Dolly. Ah, en hier komt hij dan, de update van het regionale nieuws van 16 oktober 2014. De Scouting Stella Maris organiseert 1 november een spooktocht. Deze speciale editie van de spooktocht zal in het teken staan van Serious Request.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 Is de uitvinder naar onze tijd gekomen? En wil je weten hoe dit verhaal verder gaat? Kom dan 1 november vanaf 8 uur naar Scouting Stella Mare Sint-Willy Broders in Zandvoort. De kosten zijn 2 euro per kind en 2,50 euro per ouder. En de toegang is vanaf 12 jaar. De scoutinggroep zamelt ook lege flessen in voor het goede doel. En naast de lege flessenactie hebben ze ook een kinderdisco op de agenda staan. En met deze acties hopen zij met z'n allen een geweldig bedrag bij elkaar te krijgen... voor Serious Request 2014. I'm gonna get you. <lacht> I'm watching you. Zo ongeveer gaat het er 1 november aan toe. Nou, Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar bij mij, bij mij lopen de rillingen al over mijn rug. Goed, volgende nieuwtje. Vanochtend omstreeks 5 uur zagen surveillerende agenten een auto slingerend rijden over de Fonteinlaan. Na een blaastest bleek de 26-jarige Amsterdamse bestuurder te veel gedronken te hebben.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 Wat is er aan de hand in Heer Hugo Waard? De gemeente komt de afgelopen weken regelmatig in het nieuws vanwege het vele geweld. In nog geen twee weken tijd vond er een steekpartij, een schietpartij, een massale vechtpartij en vier mishandelingen plaats. Hoewel volgens de politie er geen verband is tussen de verschillende incidenten, is de lijst wel opvallend lang 5 oktober, twee groepen jongens hebben een confrontatie waarbij één van hen een harde klap in zijn nek krijgt. En een andere jongen wordt bij zijn hoofd gegrepen en krijgt een knietje in zijn gezicht. 7 oktober, een meisje wordt hardhandig van haar fiets getrokken. En een 16-jarige jongen met weer een ander incident wordt neergestoken. 8 oktober, een mishandeling in winkelcentrum Middenwaard. 9 oktober, een schietpartij. 13 oktober, een meisje wordt in de nacht van maandag op dinsdag van haar fiets getrapt en ernstig mishandeld. En 14 oktober, meldt het trieste nieuws, tientallen jongeren raken slaags met elkaar. Het concert dat de Ierse band The Furies op 10 november in Theater de Krocht zouden verzorgen is afgelast. Bandlid George Fury is in het ziekenhuis opgenomen en zal een bypassoperatie moeten ondergaan.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 En om 11 uur is het scholenkampioenschap en die gaat over een afstand van 4,2 kilometer. En om 4 uur is het einde van het programma. De start en de finish van alle onderdelen is op Circuitpark Zandvoort. En inschrijven en info kunt u vinden en doen op www.zandvoortcircuirun.nl. Tot zover het regionale nieuws.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 Vrijdag 17. Oktober. Is het weer een nieuwe aflevering van Zandvoort Draai Door. Tussen 5 en 7 uur. Bij uw lokale radiostation. Deze keer met Johnny van Elk. De ex-toneelmeester van Toon Hermans. En live muziek van Saskia Laroe. En pianist. Morgen luisteren we tussen 7, 5 en 7 uur. Uh, dus op 17 oktober... Zandvoort draait door... For you all over the world I came this far So I can't turn back now Even if I could go back I still don't know how I pray to God That I find you at the top So I keep climbing up the mountain Until I drop My journey for finding you Will never stop So here I come baby girl hoping there there Maybe not You hear the frustration in my voice when I rhyme The pain of your memories flashing by I just can't describe But the feeling in my heart don't mind uh -huh. Climbing up the mountains, hope that I will find Some days are mine I'm hoping I Climbing the mountains, I will see you will be The peace inside me Yo, ain't nothing changed since you left So long girl, I really need your back I still remember the time that we met The time that we made love You was like an angel that was sent from above I really can't believe that you're gone I really miss your arms around me To keep me warm I hate myself forever, doing you wrong I need you here in my life And maybe a time I'm gonna make you my wife Ayo, hey, I'm climbing up the mountain Hoping that I find something Ayo, hey, I'm climbing up the mountain Hoping that I find something ja, morgen dus te beluisteren eh te beluisteren. Morgen een gemeente te horen. Morgen te beluisteren in uh, Zandvoort draaide Live muziek van Saskia Lado. This is Stay Met de wait, de volgende plaat vraagt Dolly speciaal aan voor Rob Harms. Yes, Zo. Nou tegenwoordig is don't call us, we won't call you either. Oh ja, ja. daar komt het eigenlijk wel op neer hè? Komt het meer op neer hè? Ja. Maar wat was nou de, de gedachte, want jij vraagt deze plaats speciaal aan voor onze Robby, maar wat, wat was nou de gedachte erachter? Nou wij hadden vanochtend een gesprekje, hij had een poosje terug gesolliciteerd en ja. uh, nou toen wist hij het eigenlijk wel toen hij wegliep, want toen had hij gehoord van we bellen u nog. Ja, ja. En uh, ja, toen vanochtend begon ik... dus kwam dat liedje in me op van... Ja. Don't call us, we call you. Ja, Wij we bellen wel. Ja. ja, we bellen. Nou, vandaar, vandaar voor Rob. Okay. Maar ik vind het bedrijf echt dom... dat ze Rob niet aannemen. Ja, natuurlijk. Maar ja, goed. Ja. Bedrijf, veel bedrijven zijn dom. En het, ja. zal, het zal waarschijnlijk te maken... hebben met het feit dat het te duur is. Maar... Oh, ja. dat zal. Maar als ik de directrice was... had ik je aangenomen hoor, Rob. Dat ja, je dat ik... wel even weet. Ik ook. <laughs>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 Start walking. Nancy Sinatra. Dochter van, hè? Niet van Kees, maar van de echte Frank. <laughs> <laughs> Nancy Sinatra. These boots are made for walking. And this is David Bowie. Young Americans. zin tekort, want ik wil nog één nummer even graag voor u draaien. Zo. No no okay. oh. Julian Lennon. Fish, you're Um, een stichting in Los Angeles die heet Music for Hope. Officieel het, uh, zijn het Moninos de Morumbi die uh, deze plaat gemaakt hebben, featuring Julian Lennon. doel van deze organisatie is om zieke kinderen een beetje plezier te geven door muziek te laten maken met bekende wereldsterren of bekende producers. Een mooi doel. De van deze single gaat daar dan ook geheel naartoe. Oude werkje van George Gertje, hè? Summertime. Dat is uh, gewoon heel mooi, dit. En een uh, goed doel natuurlijk. Paul McCartney heeft er ook bijvoorbeeld al aan mee gedaan. meegedaan. Sir George Martin van... Uh, de producer van de Beatles heeft er ook al aan meegedaan. En nog heel veel andere artiesten. Dus... In dit geval Julian Lennon. We gaan eruit. Tijd voor uh, Matchbox. Zometeen. Uh, en het nieuws van twee uur natuurlijk. En wat mij betreft tot morgen. Doei. Oh ja, Dolly nog even gaat bedankt. Dolly, bedankt hoor. Ja, tot morgen hoor. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.